zit van der Linde met het NOS-journaal. Het dodental van een Russische raketaanval op een flat in Oost-Oekraïne is opgelopen tot 29. Volgens de autoriteiten in NIPRO is er weinig hoop meer op overlevenden, hoewel nog tientallen mensen worden vermist. Tot en met vanmiddag zijn er 39 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. De aanval op de flat was gisteren. Rusland bestookte toen meerdere steden. In Kharkov en Lviv waren de aanvallen gericht op belangrijke infrastructuur.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 Biljarter Dick Jaspers is opnieuw Nederlands kampioen driebanden. Jaspers won de finale in Berlicum met 5-2 van Jean-Paul de Bruin. Hij mag zich voor de 22e keer de beste van Nederland noemen. Dick Jaspers werd ook vijf keer wereldkampioen driebanden. En Feyenoord is in de stand van de Eredivisie twee punten uitgelopen op Ajax en PSV. De Rotterdammers wonnen vandaag gemakkelijk van FC Groningen. Het werd 0-3.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 ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Weinlands Swaan van de AWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit A van Hoorn en Permarijn Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Piesel Radio Show 1525. Morrow Tide, dat is het uh, nieuwe album van Frolin. Goede bekende van ons, zoals ook Sochanna Michel met een nieuw album, Melange. Dan gaan wij terug in de tijd met Antarctica. Nou, van Van Gelles in die tijd was er nog veel meer ijs en sneeuw. En, uh, maar ja goed, we hebben in ieder geval Antarctica. We doen er nog een film van um, even uit mijn hoofd. Dan Enia, ja, daar had ik het vorige uur. En dan krijgen we Music for uh, Meditation. Zen Meditation, moet ik zeggen. En dat is een um, van Tony Scott. En Tony Scott die reisde helemaal naar Japan af in 1964... om daar dit album op te nemen. Dit album Music for Zen Meditation. En dat was eigenlijk... Zeg maar, het wordt beschouwd als zijnde het de basis van de New Age muziek. Daar schijnt het allemaal een beetje mee begonnen te zijn. Dat is toch wel heel bijzonder. Nou, op de achtergrond hoor je net al Enigma en met die ook hele bijzondere album... En, um... Wij gaan straks luisteren naar, helemaal aan het eind... Back to the Rivers of Belief. Ook een mooie titel. En voor de liefhebbers van Enigma die kunnen dan via de website peacefulradio.info... dit hele nummer nogmaals horen. Alleen op de, op de website. Ik ga hem helemaal opnemen. Goed zo. Veel luisterplezier. En uh, tot volgende week. Dag.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 Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, faithangelinamusic.com.